Hoe zit dat nou, Paulus? Waarom laat je ons niet binnen? Ja, moeten we je dan nou nog steeds buiten blijven wachten? Is dat nou aardig? Niks aan doen. Ik had jullie dadelijk binnen willen laten, maar dat ging niet, want de tijd was om. Maar nou is de tijd niet om. Helemaal niet. Nou, nou doe ik ook open. Echt, werkelijk. Kijk maar. He he, eindelijk. Daar zijn we dan. <lacht> Dag Paulus. waar is ze? Wie bedoel je? Die schildpad natuurlijk. Ja, die anders? Oh. bedoelen jullie die schildpad? Eucalypta dus. Tja, kijk eens even. Ik zie haar nergens. Hoe komt dat? Waar heb jij haar verstopt, Paulus? Of heb je zo'n schildpadsoep gemaakt? Zeg niet zulke vreselijke dingen, Salomo. Je weet best dat ik van een huisdier nooit soep zal maken. Met dat al zien we haar nog steeds niet. En waarom, Paulus, waarom kijk jij zo bedremmeld? Ja, dat valt mij dan ook op. Je trekt een gezicht of je je laatste oortje verzoekt hebt. En je hebt een kleur als een boei. Als een hele dan nogal wel zo tamelijke boei. Paulus. Paulus. Je wil me toch niet vertellen dat je... Ik, ik, ik, ik zie heel gemoren. Salmo, ik, ik, ik, ik, ik... Wat heb jij gedaan? Je hebt het toch niet aan te lopen, hè? Uh, nou ja, ze was zo zielig, hè? Ze piepte zo hard berekend. He Wees toch voorzichtig, Salomo, je knapt haast. Paulus, een heks is nooit zielig. Maar een schildpad wel. Met andere woorden, we zijn te laat. We hadden hier eerder moeten komen. Dan hadden we misschien nog kunnen verhinderen... dat Paulus een oerdomme streek uithaalde. Een buitengemeen zeer oerdomme streek. Ja, oorboedel. Jij moest je schamen. Ja, Salomo. Als ik het wel begrijp... Dan heb jij dus Eucalypta haar gedaan en te weer teruggegeven. Waarmee? Met het levenswater. Maar ik heb maar twee druppeltjes gebruikt. Zonde. Wat zijn boskamauto's nog toch weefhartig? Heel anders te raven. Als ik jou was geweest. Maar je was bijgelukkig niet. Nooit zou ik Eucalypta bevrijd hebben. Keer op keer heeft ze geprobeerd jou te betoveren, Paulus. En als ze ditmaal niet bij vergissing haar eigen toverdrank had opgedronken, dan was jij nou een schildpad geweest en Eucalypta liep vrij rond. Nou, waar mopper je dan over? Eucalypta loopt nou ook vrij rond en ik ben geen schildpad. Er is dus eigenlijk niks bijzonders gebeurd. Met boskabouters valt niet te praten, Salomo. Dat blijkt maar weer. Er is natuurlijk niks meer aan te doen, maar boos zijn we. Heel boos. Ja, dat merk ik. En ik had het ook wel verwacht. Worden jullie nou nooit meer goed op me? Mm, kom, kom, kom. Kijk niet zo verbrietig. Zo erg meden we me ook weer niet, hè? We kennen je langer dan vandaag. We weten hoe je bent. Je kunt nou eenmaal niet anders. Nee, zo zijn we zo en eenmaal. We moeten het er maar vergeven, gemorrel. Mm, goed, we vergeven je, Paulus. Gelukkig, daar ben ik blij om. Maar één ding moet je ons beloven. Ja, wat nou nog? Als Eucalypta weer babbels mocht krijgen, dan moet je niet naar haar luisteren. Helemaal niet. Beloof je dat? Ik zal mijn best doen, Maar Als die heks de kans krijgt, dan neemt ze je weer beet. Ik zal juist heel voorzichtig zijn, Salomo. Nou, dat willen we hopen. Ga je mee, Oegemoordeel? Ja, ik ga mee. We kunnen nou toch geen lolletjes meer maken met die schildpad. Dag Paulus. We zou nou niet meer boos zijn hoor. Nee, we praten er niet meer over. Daar vliegen Oehoeboeru en Salomo nu weg. Paulus zucht van verlichting. Dat was een benauwd half uurtje. Hij heeft het er warm van gekregen. Om een beetje af te koelen stapt hij naar buiten en gaat op hetzelfde bankje zitten waar hij zijn gesprek met Wipper heeft gevoerd. De verwijten van de twee wijze vogels klinken hem nog in de oren en hij neemt zich ernstig voor om nooit meer naar Eucalypta te luisteren, ook al heeft ze nog zulke mooie praatjes. En juist als Paulus besloten heeft, hoort hij schuifelende voetstappen en dan komt de heks van Rempel alweer aanwandelen. Ze ziet er heel blij en gelukkig uit, wat ook geen wonder is, na haar bevrijding uit het schildpaddeschild. En ze loopt zo vriendelijk te mompelen, dat alleen een kniezoor nog argwaan zou koesteren. Toch is Paulus op zijn hoede en vast van plan om geen woord tegen Eucalypta te zeggen. Dag Paulusie, hoe is het met jou? Uh, goed hoor, mag ik dat nog zeggen? Ja, dat mag ik toch wel zeggen, hè? dat kan geen kwaad. Gaat het met jou al goed Eucalypta? Uitstekend, dankjewel. Ik ben je nog steeds zo dankbaar hè? zo geweldig dankbaar. En ik zou je toch zo graag een plezier willen doen. Nee, dat hoeft niet. En meer zeg ik ook niet. Geen woord meer. Ik heb echt niks nodig. Ach, dat is jammer. Heel jammer. Eucalypta zwijgt en kijkt erg vriendelijk naar Paulus. En Paulus zwijgt ook met zijn mondje stijf dicht. En hij kijkt naar Eucalypta. Lelijk is ze wel, die heks. Met haar kromme haviksneus en haar grote bolle ogen. Oei, wat is ze lelijk. Paulus schuift onrustig heen en weer op zijn bankje. En hij hoopt verschrikkelijk dat Eucalypta nu maar verder zal wandelen. Maar dat doet Eucalypta niet. Ze gluurt onopvallend om zich heen, kijkt eens naar de takken boven haar hoofd. Ze neuriet een heksendeuntje en probeert alle vriendelijks te kijken. Ja, wat ik zeggen, Wobolensie, heb jij wel eens een vispaard gezien? Uh, uh, uh, wat? Een vispaard. Nee, niet. Ik wist niet eens dat er vispaarden bestonden. Oh, nou praat ik toch weer tegen Eucalypta en, en ik zou niks zeggen. Ik zeg niks meer, hoor. Zoals je wilt. Het was maar een vraag. Een onschuldig vraagje. Ja, dan ga ik maar weer. Dag, politie. Oh, oh, wacht nou nog eventjes. Zou er een kans bestaan dat ik zo'n beest ooit te zien krijg? Over wat voor beest heb je het nou plotseling? Over dat vispaard natuurlijk. Oh, dat vispaard, bedoel je dat? <laughs> dat was ik alweer vergeten. Ik dacht intussen tussen een heel andere dingen. Dat zegt Eucalypta nu wel maar haar heksenogen tintelen, glinsteren... en daaruit maakt Paulus op dat ze drommels goed weet waar ze over praat... en dat ze dat vispaard volstrekt niet vergeten was. Paulus zet zijn tanden op elkaar en neemt zich voor de zoveelste maal voor... om niets, maar dan ook niets meer te zeggen. Gewoon blijven zwijgen, wat Eucalypta ook doet. Eucalypta zwijgt ook, een hele poos. Ze bekijkt haar lange nagels, krapt zich eens lekker op haar heksenkop... ze peutert wat aan een stukje boomschors... En ze geeft zich alle moeite om te laten merken dat ze overal aan denkt, behalve aan vispaarden. Ten slotte zegt ze achterloos... Ik weet het wel niet. Oh, wat wordt die Paulus nou nieuwsgierig. Hij moet zichzelf vasthouden om niet nog meer te vragen. Hij krijgt een kleur van inspanning, maar hij zegt niets. Hij kijkt de Eucalypta zelfs niet meer aan. Hij kijkt een andere kant op, gewoon een andere kant op. Eucalypta grijnst tevreden. Ze is volstrekt niet van haar stuk gebracht... Nu Paulus zo blijft zwijgen. Ze weet dat het boskaboutertje voorlopig nergens anders aan zal denken als aan vispaarden. En dat is precies haar bedoeling. Als Paulus maar goed nieuwsgierig is, dan komt de rest vanzelf wel. Kom, ik ga weer eens een eentje verder opkijken. nu zo goed als geen woord. En ook niet geluisterd naar wat ze vertelden. Of, tenminste, uh, nou ja, een beetje maar. Dat beetje kan geen kwaad. Vast niet. En aan vispaarden denk ik niet meer. Nooit meer. Als het me tenminste lukt om dat vispaard te vergeten. Het is wel moeilijk hoor.